broeders en zusters, ik heb nooit beweerd dat er geen Satan bestaat. Ik heb beweerd dat de Satan van de populaire verbeelding niet bestaat. En dat is wat heel anders. Vanmorgen wil ik naar het Nieuwe Testament gaan, uitsluitend. Ik wil vanmorgen de vraag behandelen, waar komt het kwaad vandaan? Dat is een cruciale vraag. En deze vraag is daarom zo belangrijk, omdat in mijn vijfde onderwijzing over vijf weken, eind januari, dan zal ik het hebben over de verzoeking van Jezus in de woestijn. En dat is... Het cruciale onderwerp. Maar het onderwerp van vandaag is ook cruciaal... want die heeft er alles mee te maken met de bezoeking van Jezus in de woestijn. En ik hoop u dat duidelijk te maken. Ik behandel nogal een aantal teksten. Dus voor degenen die een Bijbel bij zich hebben en die dat willen raadplegen... dan zal ik heel langzaam praten... In alle rust en dan kunt u, heeft u tijd om die teksten na te gaan. Of het is zoals ik dat zeg. Ik wil beginnen met Jacobus 1, de versen 13 tot en met 15. Die wil ik heel rustig voorlezen. Leest u mee en anders let u goed op. Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, vers 14, komt dit door voort uit de zuiging en verlokking zijn er eigen begeerten. Daarna als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. En als ik deze tekst lezen, begrijp, dan zit het probleem eigenlijk in de mens. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijn er eigen begeerten. Er is een zuiging en een verlokking voor onze eigen begeerten. En het valt mij op dat in Jacobus, als Jacobus over verzoeking praat... dat hij heel duidelijk spreekt over het probleem wat in een mens zit. Hij heeft het niet over een buitenaards wezen, daar, daar hebt hij niet over. Dus eigenlijk hoef ik dat niet te zeggen. In Jacobus, hoofdstuk 4, kom je hetzelfde, dezelfde gedachte tegen... Hoofdstuk 4, de versen 1 en 2. Leest u maar mee. Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toeristen? Gij begeert, doch ge hebt niet. Gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen. Gij vecht en gij strijdt. Het vechten komt voort uit onszelf. Gij vecht en strijdt. Niemand anders. Ik ga naar Jeremia, hoofdstuk 17, vers 9. Waar ik lees, ik de Heere, ik Yahweh dus in het Hebreeuws. Ik de Heere doorgrond het hart en toets de nieren. Maar daar aan voorafgaande in vers 9 staat, arglistig is het hart boven alles. Dat, broeders en zusters, is het meest onderschatte onderdeel van Gods woord. Het meest onderschatte onderdeel van Gods woord. Arglistig is het hart boven alles. Ja, verderfelijk is het. Wie kan het kennen? Ons harten, hart. Hè? Het hart. Het is het hart van Jeremia. Het is het hart van de Joden tot wie hij zich richtte. Het is het hart van alle mensen, het hart van u en van mij. Ons hart. Nou, dat is natuurlijk geen plezierige boodschap. Is het zo erg met ons? Arglistig? Is het hart? Ja, zegt Jeremia. En Jeremia is gedragen door God, want hij spreekt niet voor zichzelf. Weet je wat er in de Nederlandse Bijbel staat? Heel mooi. Daar staat niet arctistig is het hart boven alles, maar daar staat een beetje lichter is het hart. Mooi hè? Ja. Nou, dat hart is een beetje lichter. Hij, hij tackelt ons en we gaan lang uit op onze smool. En nog erger, ieder van ons, niemand uitgezonderd, Jeremia ook niet. Nou, er is er één die niet lang uit. Dat was Yeshua. En daar zal ik over vijf weken uitvoerig over spreken. Maar alle verzoekingen komen van binnenuit. Broeders en zusters, luister wat ik zeg. Jezus is in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht. Hebré 2. Ik ga die tekst straks uh, raadplegen. Dat betekent dat ook Jezus, Yeshua, last had van verzoekingen. En let wel dat de verzoekingen waarover Jacobus spreekt, in Jacobus 1 en Jacobus 4, van binnenuit. Er zijn heel veel mensen die denken dat Christus boven verzoekingen stond. Dat hij immuun was voor verzoekingen. nee. Niemand kon hem raken. Niemand. Maar Jezus is ook verzocht geworden. En we zullen het over vijf weken bestuderen. De verzoeking in de woestijn. Jezus is verzocht geworden. Dat waren verzoekingen per definitie die van binnen uitkomen. Dus Jezus heeft heel veel moeten meemaken waardoor hij op de proef gesteld is. Mag ik vast een voorschotje geven? Toen de mensen, en dat waren om te beginnen alle Joden, want hij sprak tot Joden en niemand anders, die hem met geweld koning wilden maken, toen vluchtte Jezus de stilte in, de berg in. Want dat was een verzoeking. Probeer dat door, door te laten klinken, door te laten dringen. Jezus werd verzocht, maar hij had alle macht. Alle macht van de... de de macht gekregen, niet met mate, na zijn doop... om tekenen en wonderen en alles te doen. Hij had alle macht gekregen. Hij kon heel gemakkelijk zich laten meenemen... en hem koning te laten maken. En dat was de verzoeking waar hij voor stond. Maar hij zei nee. Hij zei nee. En dan moet ik me inhouden, dat is mijn verzoeking om al niet iets te verklappen wat ik over vijf weken ga zeggen. Maar, daar staat letterlijk in de Bijbel wat ik, wilde gaan, wat ik net wil gaan zeggen. Hoe hij vocht tegen die neiging, tegen het verlangen waar Jacobus over spreekt. Want Yeshua is verzocht. Hij was niet als ieder ander mens. Nou zult u zeggen, ja maar wacht even, Jezus was toch zonderloos? Jezus was zonderloos. Hij was zelfs de enige die zonderloos was. Maar dat wil niet zeggen dat hij daarom niet verzocht werd. Dat wil niet zeggen dat hij daarom niet verzocht werd zoals ieder ander mens. Ja, maar Jezus Yeshua, is toch een geval apart. Dat kun je toch niet vergelijken met ieder mens. Ik zal u aantonen over vijf weken dat het wel zo is. Jezus kende dezelfde zuiging die van binnenuit komt. Alleen zijn verzoekingen, hoewel het precies dezelfde verzoekingen, zijn, zijn van een ander niveau, een veel hoger niveau. Maar niettemin, het waren verzoekingen die van binnenuit kwamen. En dan moest hij tegen knokken, dan moest hij tegen strijden. Want als hij niet gestreden had, dan was Jezus niet onze Messias geweest. Zo belangrijk is mijn onderwerp, broeders en zusters. Als Yeshua niet een echt mens was en niet gestreden had tegen eigen verzoekingen die van binnen uitkwamen, dan was hij niet onze Messias geweest. Dan had hij het verloren, het gevecht. In over vijf weken zal ik het nog duidelijker maken, maar toch nog een voorschotje. In de hof van Gethsemane heeft de heren moeten knokken. Vader, Laat deze beker mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Tot drie keer toe bad hij en het zweet was als bloeddruppels op zijn voorhoofd. Is dat een verzoeking? Of niet? Hij heeft moeten vechten tegen de neiging om koning te worden. Voortijdig. Hij had alles in zijn macht. En wat gebeurde er in die hof? Hij liet zich gevangen nemen door de soldaten. Met zwaarden en vakkels. en noem maar op. Hij deed niets. Maar hij deed dat niet als een zwakkeling. Juist omdat hij zo sterk was. Juist omdat hij zo sterk was. En op zijn God en Vader vertrouwde kon hij de kracht opbrengen om aan die verzoeking weerstand te bieden Want het was een koud kunstje, ik heb het al eens eerder gezegd het was een koud kunstje om gebruik te maken van zijn kracht, die had hij al ontvangen, drie jaar daarvoor, na zijn doop het was een koud kunstje, hij had koning kunnen zijn 2000 jaar geleden in Israël dat had hij al kunnen doen. Hij had alle Romeinen er kunnen uitmeppen en elke andere tegenstander ook. Maar dan zou hij niet onze verlosser zijn geweest. En zouden wij nog in onze zonde hebben geleefd en in onze zonde zijn gestorven. Dus het hart is een beetje lichter. Maar het hart heeft Jezus, Yeshua, niet plat gekregen. Want Yeshua vertrouwde op zijn vader. Maar het heeft een enorme worsteling gekost. Ik ga nu naar een andere tekst, weer het Nieuwe Testament. Marcus 7, vanaf vers 20. En hij zeide, hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen. Van binnenuit. Oh, Yeshua wist het zo goed. Hij kende die verzoekingen zelf. Hij wist wat het was. Hij was mens, net als ieder, ieder van ons. En daarom is hij zo'n geweldig hoge priester voor ons. Hij heeft, heeft alles meegemaakt. Hij heeft alles meegemaakt. Hij weet wat het is om verzocht te worden. Hij kende het arglistige hart. Hij kende die beentjeslichter. Maar de beentjeslichter was niet van toepassing op Jezus, Want zijn beentje werd niet gelicht. Omdat hij weerstand bood aan die verzoekingen. Maar hij had wel diezelfde verzoekingen. Van binnenuit bedoel ik. Hè? En dat zegt hij hier in Marcus 7. Want van binnenuit uit het hart der mensen komen de kwade overleggingen. Nou gaat hij iets opzommen wat Wim elke week opzomt: Hoerij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering overmoed, onverstand. Al die dingen, zegt Yeshua, komen van binnenuit naar buiten en maken de mens onrein. Al de andere niet hoor. Maar wat van binnenuit komt, uit ons hart, dat maakt de mens onrein. Want in ons hart, daar ontstaan die subtiele overleggingen. Dat is het hart, het arglistige hart, die beentjes ligt er. En daarom gaan we allemaal onderuit, behalve Jeshua. Yeshua. Natuurlijk heeft Jeremia uh, en vele discipelen heel veel weerstand geboden aan uw verzoekingen. Ze waren niet zo slap dat ze allemaal, allemaal bij het minste en het geringste onderuit gingen, maar iedereen ging onderuit. En allemaal gaan wij onderuit. En daarom is het ook, uh, kan ik het ook vrij moedig zeggen, zonder uh, ja, dat het een probleem wordt voor mij, dat u allemaal onderuit gaat. U, uw hart is ook erg listig. Dat voor mij ook. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar een hand geven. En ik zou willen zeggen. Wees dankbaar dat we dat inzicht hebben. Want anders kan Jezus niet onze verlosser zijn. Onmogelijk. Hij kan niet onze Messias zijn. Als we dat niet geloven. Ik ga nu naar de Romeinenbrief. Romeinen hoofdstuk 7. U ziet, ik doe het rustig aan om u... De gelegenheid te geven om de teksten mee te lezen. Romeinen 7, vers 18. Daar zegt Paulus iets wat heel belangrijk is. En dat net als wat Jeremia zegt, zo vreselijk onderschat wordt. Het wordt zo vreselijk onderschat. Want, ja, laat ik het toch maar zeggen een keer. Nu een keer. Onze grote vijand is niet een buitenaards wezen en die op ons loert... en die ons vloert... maar onze vijand... is... iemand anders. Wie is dat? Dat zijn wij zelf. Waar komt het kwaad vandaan? Ik zit in onszelf, uit onszelf. Maar het, het subtiele is... ja, maar... wij zijn toch niet zulke... kwade mensen? Wij zijn toch niet... Wij, dat valt toch wel mee... Maar dat is juist, daar gaan wij ook uh, kapot aan, door dat te denken. Dat, het, dat idee dat zich postvat, ja maar wij zijn toch niet zulke kwade mensen. Het valt toch wel mee, uh, de, de, want er zijn zoveel mensen die veel slechter zijn dan wij. Dus we leggen het weer buiten onszelf, die andere mensen. Heb ik het nog niet eens over een buitenaars wezen. Maar die andere mensen. Uh, ja, nu ga ik iets zeggen. Het is een kwestie van goed luisteren. Die moslims zijn kwaad. Daar zit het kwaad. Maar wij, wij, wij niet. En daar gaan we de fout mee in. Want, er zijn heel veel moslims in Turkije. Die tot geloof zijn gekomen. Die ontdekt hebben, dat het kwaad ook in hemzelf zat. Er zijn meer moslims in Turkije met dezelfde zienswijze die wij hebben, dan hier in Ablazendam. Dat is verrassend. Er zijn zelfs in Marokko, ja, het zijn enkelingen, mensen, ik, ik weet van een meisje, een jonge vrouw, die tot geloof is gekomen, echt die gelooft in de echte Messias, hè? de echte Yeshua, niet een nep Messia, een pseudo-Christus, en in verschrikkelijk vervolg wordt omdat ze in dat dorp de enige is, onder al die moslims, waar ze ook vandaan komt. Een schat voor de vrouw. Ziet er niet eens onaardig uit. Maar dat maakt allemaal niet uit of je er maar onaardig uit zit of niet. Maar om dan er tegenin te gaan als moslim, ze heeft geen leven. En die schat voor die vrouw, die heeft geen leven omdat ze in Jeshua gelooft. Dus zeg niet, zeg niet wijs niet naar andere mensen oh die en die, en die, en die terwijl het in onszelf zit en dat zeg ik niet om te, om te ontmoedigen helemaal niet dat is het een, een begin eigenlijk van genezing begin van genezing nou staat er nog een tekst um, Hebreeën hoofdstuk 2 een tekst die ik beloofd heb dat is een moeilijke tekst hoor Tenminste, op het eerste gezicht. Als je er goed over nadenkt, is het helemaal niet moeilijk. Maar het is moeilijk omdat je daar meestal niet bij stilstaat. Daarom is het moeilijk. Omdat je gewoon een verkeerde gedachte hebt. En dan lees je eroverheen en dan is het moeilijk. Nou goed, ik lees hem in Hebreeën hoofdstuk 2. Vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben. Heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Daar zit het geheim. In deze tekst. Yeshua heeft op gelijke wijze... ...aan vlees en bloed deel gekregen. Dat moet betekenen, het kan niet anders... Dat Yeshua een mens was. Zoals wij. Een mens. Met verzoekingen die verzoekingen gekend heeft. Het kan niet anders. Jezus was niet. Stond niet ver boven verzoekingen. Ik heb dus iemand gesproken. Die nou, zei: Nee, Martin. Die werd kwaad. Met de balde met de vuist op tafel. Als je me dat vertelt. Jezus, Yeshua. Stond ver boven verzoekingen. Ach. ...waar wij al druk om maken wat voor onze verzoeking is... ...dat was voor Yeshua peanuts. Daar, dat is de fout in het denken. Want het was niet peanuts voor Yeshua. Yeshua is echt verzocht geweest. Ik durf zelfs te beweren... ...erger dan wij. Erger dan wij. En de enige reden waarom hij aan de verzoekingen weerstand heeft geboden is... ...omdat hij niet alleen een mens was... Maar hij was de zoon van God, de zoon van de vader. Die de kracht heeft gekregen, die niemand anders heeft gekregen. Hij had een directe relatie met God. Vanuit de schrift, maar ook een directe relatie met God zelf. Hij was niet God. Maar, dat is de enige reden. Toen de engel Gabriel tegen Maria zei. De kracht, de Zalderhoogste, zal u een zoon geven. Toen wist God al dat die zoon, dat kind dat geboren zou worden, de overwinnaar zou zijn. Zoveel vertrouwen had God daar in zijn eigen schepsel. Zijn eigen zoon. De, want, want God faalt niet, ook in het geven van zijn zoon. Iedereen faalt. Maar die niet. Dus als wij met kerst de geboorte van Yeshua vieren... Dan is de vraag of wij werkelijk begrijpen wat er gevierd moet worden. Want Yeshua is geboren om het gevecht te leveren tegen zijn eigen verzoekingen. En dat heeft hij overwonnen. Daarom is hij de overwinnaar. Als we dat niet begrijpen, dan is het gewoon een leuk verhaal. en gezellig verhaal met kerst. Met alle respect hoor. Mensen zijn, het is onwetend. Er zijn zoveel onwetende mensen... Maar dan wordt het gewoon een gezellig verhaal. En ik wil het nog niet eens zeggen... een verhaal van, van, van lekker eten. Ja, helaas is dat het geval. Maar dan er zijn er ook de serieuze onder hen. Uh, de serieuze katholieken, de serieuze protestanten. En echt hoor, daar heb ik respect voor hoor. Die heel serieus over het kind Jezus praten. Maar toch... Of ze de essentie begrijpen van de strijd die Jezus moest leveren. Dat is de vraag. Misschien hebben ze daar gedeeltelijk, partieel iets van begrepen. Dat zal best. Maar of de volledige impact duidelijk was. Van wat in Hebreeën 2 vers 14 staat. Maar ik lees nu verder. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deelgekregen. Opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had... Wie heeft de macht over de dood? De duivel. Staat er. Zou ontronen. En allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood... tot slavernij gedoemd worden. Ja, het staat er. Opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had... De duivel, zou troon, dat is de enige keer dat ik uh, het woordje duivel gebruik vandaag, omdat het in Hebreeën 2 staat. En het heeft natuurlijk een hele belangrijke betekenis. Maar wat ik wil zeggen is dit, wie heeft de macht over de dood? Nou volgens de Hebreeën schrijver is het de duivel. Maar wat zegt de Torah? Oh dan ga ik toch nog even naar de Torah. Ja omdat het zo belangrijk is. Wat zegt de Torah? De Deuteronomium, de tweede Torah, hoofdstuk 32, vers 39. Nou, de duivel heeft de macht over de dood, zegt de Hebraïe schrijver. Maar wat zegt de Torah? Laten we het maar lezen. Zie nu dat ik, Yahweh, ik Yahweh het ben. Daar is geen God... Dat is wat wij elke, elke week met elkaar zingen. Er is geen God. Behalve mij, zegt Yahweh. Ik dood. Nee, dat kan niet. Hebreeën, dan, dan kom je in strijd met Hebreeën. Want Hebreeën zegt, de duivel heeft de macht over de dood. Ja, maar, maar, maar God zegt, ik dood en doe herleven. Ik dood. Ja, maar Hebreeën zegt... Is toch ook geïnspireerd? De duivel heeft de macht over de dood. Nou wie is het nou, de duivel of is het, uh, of is het God zelf? Ik verbrijzel en ik genees. En niemand is er die redt uit mijn macht. Duidelijk hè? Dus hoe los je dat met op? Laten we naar Romeinen hoofdstuk 6 gaan. Romeinen hoofdstuk 6, vers 23. Vers 23. Want het loon dat de zonde geeft, is de dood. Ja, eerst, eerst, eerst de duivel heeft de macht over de dood. En nu is het de zon. Nu is het het loon dat de zonde geeft, is de dood. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. En het eeuwige leven, dat zit al in die tekst, in de Deuteronomium, in de Torah. In Deuteronomium 32, vers 39. Ik dood en doe het leven. Ik genees. Ik verbruis, maar ik genees. Niemand is er buiten mij. Broeders, zusters, Is het nou echt zo dat de Bijbel in strijd is met zichzelf? Nee, natuurlijk niet. Omdat de oplossing is heel eenvoudig. Maar ja, je moet het zien. In de Romeinenbrief lees je dat de, de grote macht is de zonde die in ons huist. Ja. Natuurlijk. Dat heeft Yeshua zelf gezegd in de evangelie ook. Van binnenuit komt het allemaal voort. Al die kwaadheid en die boosheid, en noem maar op. Dus de conclusie waartoe ik gekomen ben, de duivel is de zonde macht waarover Paulus spreekt in de Romeinenbrief. Want anders zijn er twee die de macht over de dood hebben. God en de duivel. Maar de duivel heeft alleen maar macht in de, omdat de duivel de zonde macht is. Die het loon geeft. Die het loon geeft van de zonde. Zo staat het er nog. Want het loon dat de zonde geeft is de dood. Dus via die, via die zonde die in ons huis. En nu moet ik nog iets anders zeggen. Dit is heel belangrijk. Romeinen is de meest volledige en meest diepgaande brief van niemand minder dan de apostel Paulus over zonde en verlossing. Wist Paulus dat niet van de duivel? Je leest niet één keer in de, die Romeinenbrief waarin, waarin Paulus helemaal uit de doeken doet wat het probleem is en de verlossing, het antwoord van God op dat probleem van ons... Lees je niet één keer over een duivel. Niet één keer. Hoe kan dat? Bestaat die duivel er niet? Ja, natuurlijk. Ik heb al gezegd, ik geloof niet in de Satan van de persoonlijke verbeelding. Als ik, als ik zeg dat de Satan van de persoonlijke verbeelding het hoogste woord heeft... Ja, dan moet ik gewoon ophouden, dan moet ik, kan ik eigenlijk de Bijbel ook dichtgooien. Dus, de duivel moet in Hebreeën 2, vers 14, de zonde zijn. Eigenlijk hebben de schrijvers het over hetzelfde. Nu ga ik naar uh, Romeinen, ik ga weer naar Romeinen. Uh, ho hoofdstuk 7, vers 11. Nou zegt Paulus, want de zonde heeft uitgaande van het gebod mij misleid en door middel daarvan gedood. De zonde. En de zonde bedoelt hij mee de zonde als macht die in ons woont. Dat ga ik straks ook nog met een tekst bewijzen. Want kijk. Er zijn eens mensen die hebben tegen me gezegd, ah, maar Martin, het valt wel mee, ik, ik, heb, ik, ik, ik, ik, ik steel niet, ik, ik, ik, ik moord niet, ik, ik doe geen overspel. Uh, eigenlijk, ik herken, ik, her, ik herken mezelf helemaal niet in het beeld dat Paulus schildert. Ja, ik heb vroeger eens een appeltje gestolen op de markt. Die mensen begrijpen niet waar het om draait. Die zonde is een macht die ons hele leven domineert. En dan hebben ze het over een appeltje, ik heb geen appeltje gestolen. Die begrijpen niet dat het hart het meest arglistig is. Dat is dat hart dat zegt, er is geen Sabbatgebod. Dat is het hart dat zegt, ach, er is een drie-enige God. Dat is het hart dat allerlei kwaad bedenkt. Subtiel overleggingen om het maar ergens onderuit te komen, want daar gaat het om hè. Wat Jeremia zegt, het hart wat overal onderuit komt. En dat meent juist nog goed te doen ook. Maar Petrus meende het ook. Petrus, Jezus moest tegen Petrus zeggen: Ga weg van mij, Satan. Iemand op sip hij heeft gereageerd en zegt: Een hele lieve vrouw. Want dat was ook een verstandige vrouw ook eigenlijk. Maar op dat punt zei de Jammer, Martin. Petrus is niet de Satan, tegen wie Jezus sprak, ga weg Satan. Nee, die grote Satan, die buitenaardse, die Satan, die vijand. Tot, Jezus sprak tot die vijand. Maar ja, het staat er niet. Yeshua zegt, ga weg Satan, tegen Petrus. Omdat Petrus met zijn arglistig hart... Ja, want ook Petrus had een arglistig gehad. Oh, denkt u dat hij geen arglistig gehad had? Oh, hij was die uitzondering. Oh, dat zal u geen zin overkomen. Dat zal u niet gebeuren. U hoeft niet te sterven. U hoeft maar gebruik te maken van de macht die u heeft. Dan gebeurt het allemaal niet. Ah, oh, alsjeblieft, leg het bij. Ga naar die Fariseeën. Ga naar die Rabijnen. Uh, Verzoen u, zo staat het in het Hebreeuws, in het Grieks. Verzoen u. Help. Zo staat het recht in de Nederlandse Bijbel, kunt lezen. Je leest het niet in 1BG. Maar de Naderse Bijbel is wat dat veel nauwkeuriger. Versoen u met die uh, schriftgeleerden. En dat, en dat zal niet gebeuren. Nee, dat kan Gods plan niet zijn: dat u moet sterven, dat u moet lijden. Aha, toch op, heren. Toen werd Jezus fel. Ga weg van mij, Satan. Ga weg van mij. U bent niet bedacht op de dingen van God, maar op uw eigen gedachten. En dat is nou precies het arglistige hart. Je hoeft niet een slecht mens te zijn om beschuldigd te worden door, van Satan door de Heer. Je kunt een heel lief en goed bedoelend mens zijn. En dat was Peters. Hij was waarschijnlijk beter dan ik. Maar hij ging onderuit door die beentjeslichter van zijn eigen hart. Door zijn eigen overleggingen. En echt hij heeft het niet over een buitenaards wezen hoor, hij heeft het over de zonde die in ons woont, de zonde die in ons huist. Hij zegt hier In 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 56: De prikkel des doods is de zonde. De prikkel des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet, de Torah. Met andere woorden, als wij, wij willen ze graag hè, de Torah gehoorzamen. Zijn lezers wel hoor. Maar, al was dat zo, de kracht der zonde is de wet. Omdat, al zegt de wet, zus, wij doen zo. Wij doen precies, wij verlangen wel de wet te doen, maar niemand kan het helemaal opbrengen. We gaan allemaal onderuit. Ik zal straks laten zien. Dus mijn conclusie is dat de duivel de verpersoonlijking is van de zondemacht die in ons woont. En dat in Hebreeën 2 de duivel niet anders kan betekenen dan de. Zonde. En die duivel, staat in Hebreë 2 vers 14, vers 14 en 15, is die macht die ontroond is. Nou, hoe kan Jezus de duivel onttronen als je de duivel ziet als een buitenaards wezen? Want als Jezus dan de duivel ontroond heeft op Golgotha en in de hof om te beginnen en daarna zijn gang naar Golgotha als Yeshua de duivel heeft ontroond waarom is er dan zoveel ellende in de wereld 2000 jaar lang sinds die ontrooning dan is de duivel helemaal niet ontroond Je, Yeshua heeft de duivel helemaal niet gebonden onmogelijk de duivel heerst nog meer dan ooit maar toch heeft Jeshua de duivel ontroold. Omdat hij is de enige die de duivel heeft verslagen op zijn eigen terrein. Hij heeft de zondemacht verslagen. En daarom is hij overwinnaar. En dan maakt het niet uit. Die zonde die blijft wel heersen hoor. We kennen het in ons eigen leven. Ook al zijn wij wedergeboren... Ook al leven we door de geest, dat is allemaal waar, Romeinen 8. Ik moet ineens denken aan, ja, dat was een hele mooie opmerking van Don van de Brand. Hij had het over uh, die grote illusionist. En onze ego. Daar heeft Paulus het over in Romeinen 7. Ons ego. De, waar, je, waar iedereen overheen, overheen wandelt. Want uh, ja, we weten wel dat we ego hebben, maar... Uh, dat dat de boosdoener is, nou, dat, dat, dat, als wij maar voldoende vergaderen, en vergaderen, en vergaderen, dan komen we er wel. De hele probleem van Israël en de Palestijnen wordt opgelost, zolang we maar vergaderen. Nou, oké. Okay. Maar maar vergeet één ding. Het hart is artlichtig. En we vergeten één ding, maar het is maar een voorbeeld, het geldt voor dat Hamas erop uit is om Israël te vernietigen. En dat is een grote realiteit. En dat verandert ook niet. Dat verandert niet. Zo, zo min als mensen veranderen, die maar blijven denken, ach, zo slecht is het nog niet met ons gesteld... Uiteindelijk komt die vrede wel. Maar je moet dan eigenlijk zeggen, uiteindelijk komt ook die vrede met God wel. Door ons pogen en inspanningen en noem maar op, onze moeite. Helaas, pinterkaas. Die vrede komt nooit. Die shalom komt nooit. Tenzij wij het advies opvolgen van Sjaul, van Sha Paulus, want die had het inzicht... Die had, die had het inzicht Romeinen 6 en dan vers 10 daar staat zo moet het ook voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde maar levend voor God in Christus levend voor God in Christus we zijn dood voor de zonde. Als God ons niet genadig is en niet in een toestand in een staat heeft gebracht van genade, waardoor we door de geest kunnen leven, is vergeefs. De zonde blijft gewoon heersen. Geen ontkomen aan. Oh, wat een inzicht had Paulus. Ja, Paulus die kon zeggen, ik alleenig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam? Deze is doods. Niemand. Niemand. Niemand zal ons verlossen. Ga alle, alle mensen maar... Uh, klop maar aan. Klop maar aan. De Beatles hebben het gedaan. Bij de Bakwana, noem maar op. Klop maar aan. Al die, al die mensen die het zo goed weten. Maar de, de wereld blijft zo gaan zoals het gaat. God zei dank... Door Jezus Christus, onze Heer. Hij is het antwoord. Hij is het antwoord. We kunnen niet om Jezus heen. Hij is het antwoord. Vestig je hoop op hem. En God zal het maken. Dus de duivel is ontroon. Begint u nou iets te begrijpen dat... In het Grieks... Ik ken een beetje Grieks. Geen superster in het Grieks, maar een klein beetje... Ik kan dingen nagaan. Dat de duivel is ontroond in de zin van buiten werking gesteld. God heeft de duivel buiten werking gesteld. Ja, natuurlijk. Want toen Jezus niet meer verzocht kon worden, toen hij hing aan het kruishout. Toen was de duivel buiten werking gesteld. Dat is de grote overwinning van Yeshua. Jezus en die gekruisigd. Jezus en die gekruisigd, zegt Paulus. oh, zegt iedereen, Oh, maar paas is toch veel belangrijker? Ja, natuurlijk, paas, de opstanding. Ja, natuurlijk. Maar, nou, maar het is het punt wat ik wil maken. Paulus heeft net zoveel over de opstanding te zeggen dan over zijn dood. De Jezus was dood. Maar zonder Jezus kruisiging was er geen opstanding. Als Jezus niet het vlees gekruisigd had, dan was er geen opstanding geweest. Dan zou God hem nooit uit de dood hebben opgewekt. Dat was een verloren zaak geweest. Hebreeën 9, vers 26. Om zelf ons te goede voor het aangezicht Gods te verschijnen, ook niet om zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hoge priester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat. Jezus heeft deel gekregen aan vlees en bloed, aan ons vlees en bloed. Hebreeën 2 en hebreeën 9. Oh, met zijn eigen bloed. Ja, omdat de overwinning... De overwinning, omdat Jezus deel gekregen heeft van ons aan vlees en bloed. Hij is mens geworden, dat moet je volkomen 100% serieus nemen. Daarom kon hij zijn... zijn bloed offeren, zijn leven geven. Hij kon de duivel alleen maar verslaan doordat hij 100% gehoorzaam is geweest. En dat kon alleen maar in het lichaam van vlees en bloed. Hij is in alle opzichten net als wij geweest zonder te zondigen nou, dat, is, dat is het verschil ja nog iets meer want hij had de bijzondere gaven ontvangen van zijn hemelse vader om die zonde te bestrijden daarom kon hij niet falen waar wij wel falen dus er ging er iets aan vooraf aan zijn overwinning er ging iets aan vooraf begrijpt u nu dat de, hof, de strijd die hij voerde op de, de hof van Gethsemane, cruciaal was, alles bepalend. Daar won Jezus. Hij, hij was niet, hij was geen verliezer. Daar, daar won, juist toen hij dreigde te verliezen, won hij, want hij was meester. Hij was God's zoon. Hij, er is niemand buiten God. Die zo belangrijk is dan Yeshua. Ik Gebruik het woord door elkaar, Yeshua, Jezus, maar ik begrijp het. is de ene en dezelfde persoon. Er is niemand zo belangrijk, want het gaat om Yahweh en de zoon die aan zijn rechterhand zit. De zoon die hij verhoogde. Waarom heeft God hem verhoogd, denkt u? Omdat, waarom denkt u dat God hem verhoogd heeft? Filippenzen hey, 2, vers 8. Maar wat staat hier? heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. Gehoorzaam geworden. Yeshua kon niet gehoorzaam worden als hij God was. Onmogelijk. Maar nou komt iets wat ook vaak vergeten wordt. Terwijl het er zo bovenop, het er dik bovenop ligt. Daarom, daarom, die tekst, herinner ik mij, komt vaker voor. Ook in Hebreeën hoofdstuk 1. Daarom. Die tekst komt ook voor in Jezaja 53. Daarom. Hé, hey, daarom. Dat moet een heel belangrijk woord zijn. Als je wil mediteren, dan moet je dat woord pakken. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Hè? God heeft hem verhoogd? hè? hij was toch zelf God? Hoe kan dat nou? Die idioterie. Om te zeggen dat Jezhua God was. Terwijl God heeft hem verhoogd. En hem, hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knieën zou buigen. Ja. Omdat Jezus heeft de naam boven alle naam gekregen. Mij is gegeven alle macht in hemel en aarde. Maar het blijft zo. Mij is gegeven. Niet dat hij het van zichzelf had. Jezus heeft nooit van zichzelf iets gehad. Ook in Johannes 9, 5, vers 19 lees je. Ik kan niets doen. Ik kan niets doen buiten mijn vader. Nou, goed, oké. Okay. En dan eindigt die, die prachtige pericoop van Filippenzen 2. Jezus Christus is Heer. tot eer van God de Vader. Zo eenvoudig is het. Ik moet het zien. En willen zien. Ik heb nog een tekst in Hebreeën. Hoofdstuk 4, vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Om u de waarheid te zeggen, dat is mijn haalvast en mijn troost. Dat ik dat weet, een hoge priester die kan meevoelen met mijn zwakheden. Omdat hij verzocht is geweest. Hij heeft, hij heeft overwonnen, natuurlijk. Maar hij, hij heeft dezelfde aanvechtingen gehad als ik. Op een hoger niveau, maar niettemin dezelfde aanvechtingen. Maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht is geweest. Nou, hoe kun je dat nou duidelijker zeggen? Eén die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht... Op gelijke wijze... Ja, maar dan, dan, ik herken mezelf in Jezua. In dit opzicht. Ik ben, hij is op gelijke wijze verzocht geweest. In alle dingen. Dus niet in één ding. In alle dingen. Over vijf weken ga ik u dat nog duidelijker maken. Maar ik ben nog niet klaar. Bijna. Ik ga nu één tekst aanhalen die in strijd lijkt met wat ik tot nu toe heb gezegd. Paulus, alles wat hij schrijft in zijn brief, heeft hij daarvoor gesproken. Op markten, in steden, in Korinthe, in Athene. Hij heeft wat hij in zijn geweldige brief, de Romeinenbrief, heeft geschreven. Dat is eigenlijk de, de neerslag van wat hij al die jaren heeft gesproken. En daar heeft hij gesproken over het geweldige probleem wat in onszelf zit. En de, het antwoord erop, de verlossing in Christus Jezus en het leven door de geest. Maar nu ga ik iets zeggen, dat er één keer in Romeinenbrief een woord gebruikt wordt... dat je normaal nergens in zijn Romeinenbrief tegenkomt... Maar het, je komt het ook niet tegen. Als Paulus sprijft over het probleem van verlossing. Van zonde en verlossing. Dan kom je het niet tegen. Je komt het alleen tegen. Aan het eind van de Romeinenbrief. Hoofdstuk 16. En daar kom je het woord wel tegen. Het is zo eenvoudig. De God nu des vredes. Romeinen 16 vers 20. De God nu des vredes. Zal weldra de Satan onder uw voeten vertreden. Oh, er is toch een Satan. Ja, natuurlijk. Ik heb ook nooit beweerd dat er geen Satan is. Ik heb gezegd, de Satan van de populaire verbeelding, die bestaat niet. De Satan is geen buitenaards wezen. Het is geen alien. Het is geen alien. Nee, die zit under our skin. Onder onze hart, huid. Hij woont in ons. Dat moeten we serieus nemen. Maar die Satan, die, onder onze, die weldra onder onze voeten wordt vertreden, zit ook in de mens. Is geen alien. Het zijn mensen. Wat is dat? Dat is Rome. De, de, de vervolger. Degene die de christenen vervolgde. Die Satan wordt weldra onder onze voeten vertreden. Dus één keer als Paulus dat noemt, dan heeft hij het over die tegenstander. Ja, je vindt het ook in de Petersbrief. Dus de duivel, daar gebruikt Peters het woord Satan niet, maar het woord duivel, hoewel die woorden verwisselbaar zijn, zal weldra de Satan vertreden. Daar staat het in de Petersbrief, de duivel gaat rond als een briezelde leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Ah, oh, de duivel gaat rond als een briezelde leeuw. Weet je wat die briezelde leeuw is? Het zijn mensen. Want, er staat in Psalm 22, Vele stieren hebben mij omringd. Het is een profetische boodschap van David. Maar het gaat in wezen om Yeshua. Maar ook in eerste instantie gaat het over David. Psalm 22, vers, 13. vanaf vers 13: Vele stieren hebben mij omringd. Buffels van het hebben mij omsingeld. Zie je het voor je? David, die omringd wordt door buffels en stieren. Zij sperren een muil tegen mij open. Een verscheurende, brullende leeuw. O, de Satan, de duivel gaat rond als een briesende leeuw. Zoekende wie hij zal verscheuren. Het is beeldtaal. Het gaat over hetzelfde. David had ermee te maken. David had ermee te maken. Alle gelovigen, op de begin, hè, de Joodse gelovigen, later de gooiheidenen mochten erbij horen, die hadden ermee te maken. En wie denk je dat daar het meeste mee te maken had? Yeshua. Yeshua heeft het meeste mee te maken. Met die leeuw, met die briezelde leeuw, met die duivel, met die Satan... Daar heeft Jezus de geve het gevecht mee gevoerd. En hij heeft overmocht. Wel nu, ik wou het daar bij laten. 2 Timotheus hoofdstuk 2, vers 3. 2 Timotheus 2, vers 3. Daar lees je een tekst waar je, waar je eigenlijk overheen kan lezen. Daar spreekt Paulus over lasteraars. En weet je wat daar in het Griek staat? Diabolus, diabolus, duivel. Hij zegt in 2 Timotheus 2, het hoofdstuk daarover afgaand, vers, het eind van dit hoofdstuk, dat wij los mogen komen uit de valstrik van de duivel. En dan mag u denken en dan mag u één keer raden welke duivel hij bedoelt. Van de lasteraars, van de, het zit in de mens, arglistig is het die beentjes lichter. Daar gaat het om. Volgende maand, in de Heere Wil, zal ik het hebben over het mijn zinziens, meest belangrijke onderwerp in mijn besprekingen, van, in mijn tien onderwijzingen. De verzoeking van Yeshua in de woestijn. Dank u wel.